200 en daarvan het tweede en het derde zang was. Achter te lezen uit het boek der Psalmen en daarvan de dertigste Psalm. Wij noemden de Psalm dertig dag vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtigen, Schepper des hemels en der aarde.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 Een psalm, een lied der inwijding van David's huis. Ik zal u verhogen, heren, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijft. Heren en mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heren, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoed. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald. Verzalm zingt den heren, gij zijn gunstgenoten, en zegt lof ter gedachtenissen zijner heiligheid. Want die ogenblik is er in zijn toren. Maar in leven in zijn Des avonds, vannacht het geween. Maar desmorgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want heren, gij had mijn berg. Door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Tot uw Heere riep ik, en ik smeekte tot den heren. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven. zal het u waarheid verkondigen. Hoor, heer, wees mij genadig, heer, wees mij een helper. Gij hebt mij, mijn weeklagen veranderd in een reis. Gij hebt mij een zak ontbonden en mij met blijdschap omgekort afdat mijn eer u verslaam zingt, en niet te zwijgen, Heere mijn God, in één zal ik u loven. <tied> dat het niet kwaad zij in uw heilige en verlekkeloze ogen, dat zulke zondaars, dat zulke goddelozen, die u naar kroon en troon gestoken hebben, en nog, en nog, hun onreine lippen openen tot een aanspraak plaatsen van uw goddelijk heiligdom. Of het u behagen mocht, het u believen mocht uit vrije gunst ons alle te begunstigen met den heilige geest tot doorsteking van oren, tot salving in de bediening van uw goddelijk woord, opdat dat woord zijn nutten nog eens doen mocht. naar binnen gaande, wortelende in de diepte, en zijn vruchten naar buiten,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 om staat te verhandelen aan de den Heidelberger catechismus en daarvan de tiende zondagsafdeling, vraag 28 met haar antwoord. Vraag 28 van zondag 10. De welke ik u al dus voorlezen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, antwoord. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles. Dat ons nog komen kan. Een goed voorzicht hebben. Op onze getrouwen God. En Vader. Dat ons geen schepsel. Van zijn liefde. Schrijfde zal. Aangezien alle schepselen. Al zo in zijn hand. Zijn. Dat zij tegen zijn wil, zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Al dus vinden we de grond van deze afdeling in Romeinen 5, de Romeinen 5, het derde, vierde en vijfde vers, waar we Gods woord al dus lezen, en niet alleen al dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werd en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hopen. En de hopen en beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is. Gegeven. tot dusver. vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Het is aan de avond van deze uwen God gewijden en geheiligden afgezonderden Sabbatdag die gij overzegen de zaligmaker verworven boven het graf gehaald als een afschaduwing van de eeuwige sabbat die komt waarop geen onderlinge samenkomsten ooit meer zullen zijn want daar woont gij zelf en daar wordt het heil verkregen en het leven onmiddellijk uit de staat Uw verhoging, voor eeuwig geprezen, verheerlijk, wordt zonder tussenpozen, zonder tussenpozen, eeuwig door, nooit anders, als in de eeuwige vervullingen der verzadigingen, en zij zongen het lied van Mozes en van het land die ons in dit avonturen goede tierend luk, draagt en verdraagt. Ja, ons ontbreekt niets stoffelijk, dan houden we overvloediglijk over, overvloediglijk. Wanneer ons recht verteren en uw recht onze zielen vermeren mocht met inwinning, des te meer zoudt gij bewonderd, en Christus, den lieveling des Vaders, aangebeden, de welke recht en wet voor eeuwig heeft voldaan. Gij zijt het die nog betoond van ons af te weten en nog te dragen en te verdragen. Nog rondom den kandelaar van uw woorden plaats, geeft als groot. Maar, maar, dat houdt op bij de dood. En geeft niets mee op de dood. Mocht je die mens reist naar de eeuwige dood. Zouden uw woord met geloven gemengd maar worden? Uw woord alleen bekeert niemand. Uw woord alleen maakt ook niemand van dood levend. Zet niemand in de schuld en straf ook niemand, want die mens is gevoelloos. Gevoelloos. Uw woord alleen zal niemand uit de duisternis brengen tot het licht. Nog uit de wereld in uw goddelijk koninkrijk. Uw wordt op zichzelf laat ons zoals we zijn, dood in de zonde en in de misdaden. En al zouden we even geluisteren, dan zou die dood niet veranderen, want de dood is dood. Die kan alleen maar verslonden worden door een die dood geweest is. En zie hij leven. Tot in der eeuwigheid. Die door het almachtige macht wordt Uw geest getuigt, getuigd. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden. Dan wordt de mens wakker. Dan wordt u wakker geschud. Wakker gemaakt. En door uw lieve geest. En overtuiging tot overbuiging wakker gehouden, van een voortdurend geroep aan den troon der genaden, of er voor zulke ook nog genade kon wees, en nog genade mocht zijn, en met Jacob niet wegga vooraleer, eer, je en hem gevonden, de welke betuigt, uw naam zal voortaan geen Jacob, maar is er de zijn? U mogen ons alle oren doorsteken en de hartspaten breken door woord en geest. Het woord kan niet gemist worden in de bediening des geestes. En uw lieve geest werkt nooit buiten het woord en zonder het woord. Want al wat nu is naar uw woord en geest zal geen dageraad hebben. Het is altijd woord en geest, de welke bekeert en leert en regeert in het hart van den zondaar. U mag in dit avontuur een straaltje licht in de duisternissen van ons hart en leven in onze dood schenken. Het is geen vreemde weg, maar het is toch een smattelijke weg. Het is geen onbijbelse weg, maar een profijtelijke weg, maar toch een vleesdodende weg. Om altijd in de dood te moeten leren dat alleen de dood van Christus overblijft, de welke den hemel volmaakt met Gods gunst en gemeenschap. Ik mocht nog eens doen luisteren. Wat als vishaken ons doet hangen aan de haak van uw woord en geest. En hoe meer die mens dan spatelt om daaraf te komen, hoe vaster dat hij daaraan geraakt zal. En hoe meer dat die spattelt in dat net, hoe onmogelijker dat het wordt om ooit losgemaakt te worden. Gij werkt de onmogelijkheden, maar ook de dadelijkheden en de vanzelfsheden. Gij maakt arm en maakt rijk. Gij doet nederdalen ter hellen en opklimmen uit de hel in de hemel. eens reizen naar een hemel zonder hel terwijl het op aarde in de beleving meer hel is hemel om door dat vuur der beproevingen geloten te worden in de smeltkroes der ellenden en de beelden des zons in lijden gelijk vormen gemaakt om eenmaal daar te zijn, waar ze heilig zijn zonder lijden. Ach, open uw woord, het is zo verzegeld, het is zo potdicht, zo potdicht. Waarvan u kerk getuigt dat ze zijn een besloten wel, waar niets uitkomt en een verzegelde fontein. Waar ze niet bij kan komen. Het is zo waar wat uw woord zegt als de waarheid. Zonder mij kunt gij niets doen. Niets. Die luisteren ook. En die preken ook. En uw eer niet bedoelen. Het is alles door u, door u alleen. Om het eeuwig welbaar Spreek eens naar eens en harten en vertroost is, een moedeloos, goddeloos in zichzelfs harten, waarvan u wordt getuigd, zalig zijn ze die treuren, om u, na u, en niet op kunnen houden voordat ze in u zijn. Daar zal het vervuld worden, want zij zullen... Vertroost worden met de schenking van uzelf. Verliezen ze haar Zelf. Houden ze u over genoeg. In tijd en eeuwigheid bij doen. Horen nog om uw naam. En verroren nog om uw verbond. In dat goddelijke bloed. Dat volkomen voldoet. Aan de eeuwige majesteit Gods en reinigt het vuilste hart, door uw bloed gevloeid uit uw hart, eeuwig, gode aanbiddelijk. Amen. Psalm 73, de 73ste Psalm. En daar van het tweede en derde zangvers. Ik zag mijn de Gogen aan. Hoe dwazen hier op rozen gaan. En hoe goddelozen in hun gang. Aan veel tijds rust en vrij en lang. Zij weten van geen tranenbrood. Van geen banden tot hun dood. Hun kracht is fris. En zijn gezond tot op hun laatste avond stond. Ze weten doorgaans van verdriet en moeite als andere mensen niet. Men ziet hen bittere smart nog plagen als alle andere stervelingen dragen. Die zijn ze trots. En doen den warm gelijk een gouden keten aan. Geweld dat deugd en plicht versmaakt, bedekt hen als een praal gewaar. Dat tweede en derde van de 73ste de psalm en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefde gaven af te zonder handelenden over de voorzienigheid God waarvan de aarde zijn werkplaats is en de hemel der hemelen zijn woonplaats en hier op aarde volvoert hij zijn raad zijn voornemen. En zijn bestuk. Dat keert niemand. En dat weet ook niemand. Daar zegt Psalm 33 van. Mijn raad zal bestaan. Niet kan bestaan. Maar zal. Dat is een vaststelling. En ik. Zal al mijn welbehagen doen. Dat zal voortgaan. Dat zal voortgaan. En in zonde dat welbehagen. Waarin de vader zijn vermaking heeft. Van gaande de hoper aan de Christi. Naar Isaiah 53. Waar die hem is dus betuigt, En het welbehagen zal door zijn naam. Niet ons handen. Onze handen hoeven niet zo te doen als dat. Mijn moeder zei wel eens: kind, je kan met je handen over elkaar zalig worden. Je handen over elkaar. Nou, dat kan niet makkelijker, hè? Dat kan toch niet makkelijker? Dan laat je je gewoon zalig maken, maar, al eer die daar is, dan is die makkelijker te zeggen, dan is die doodgevocht. Is die uitgevocht. is die aan het eind gekomen met hemzelf. Dan zegt de waarheid laat los wie jezelf, je losgelaten worden in Christus. Waarvan de apostel getuigt, staat dan, niet leg dan, maar staat dan in de vrijheid, de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Ons wordt gevraagd, wat baat, wat winst, wat voordeel wij daarvan hebben. Dat we weten dat God, de schepper van hemel en van aarde is. Wat, wat baat u dat wij dat weten? Wat geeft u dat? Als u dat niet zou weten, wat zegt u dat dan? En terwijl u het nu wel weet, wat zegt u dan? Dan geeft het in de eerste plaats geliefden. Voor zijn kerk op adem, een gezegende bron der vertroosting, is hij den schepper van alles. Dan zou die mij ook kunnen bewaren. Dan zou die mij ook kunnen sparen. Dan zou die mij ook nog zalig kunnen maken. Dan zou die mij ook nog genade kunnen geven dan zou die mij ook nog kunnen trekken met codes die wel rekken, maar nooit breken. Hoedanig zegt die wetenschap dat wij weten dat God schepper en onderhouding is, ik weet niet. Van welke daden God dit de grootste is. De schepping of de onderhouding. We weten alleen dat ze beide goddelijk zijn. En dat ze beide onbegrijpelijk. En onuitspeurlijk. Waarvan Edu betuigde in zijn leven. God is groot. Hoe groot dat kan hij niet zeggen. Hij zei God is groot. En wiens grootheid en wiens majesteit onverminderbaar is. Waar is de heerlijkheid van Salomo? Waar is de roem van David aangaande zijn huis? Het is allemaal begaan. Het is allemaal niet gedaan. Waar is de roem der koningen en der keizers die achter ons liggen en geleefd hebben? Zijn namen te graven gedaan en hebben niets meegenomen van alles wat op aarde was, alles achtergelaten, het al aan anderen overgelaten. Dat wanneer wij bevindelijk mogen weten, want daar gaat het over, Een wetenschap zonder bevinding is goed, maar dat maakt je niet goed. Een wetenschappelijke bevinding maak je niet levend. Ontkleed niet, ontdekt niet en geef ons niets mee. Wat aan het einde van de tijd met ons verhuist naar de eeuwige heerlijkheid. Het gaat over jong en oud. Of er in ons leven wat gebeurt wat ons is. Of er in ons leven wat geschonken wordt. Wat over de dood heen gaat, wat over het graf heen gaat, en dat blijft tot in de eeuwige. Schatten in de hemel. En hemelse schatten, We kan geen roes bij komen. Kunnen niet verderven. Die blijven vers en die blijven levendig aan hem. Die dan schat, alle schatten is. En waar de bruid van getuigd, mijn liefste, dat was verschat. Dat is de persoon waarvan ze betuigd, mijn liefde is blank en rood. En ze herkende zijn stem uit duizenden. Zodra dat schaap die stem hoort, dan zegt ze, dat is de stem, mijn liefde, zonder twijfel. Want Hij spreekt in kracht, Hij spreekt in macht, Hij spreekt in heerlijkheid. Dan hoeven we niet te twijfelen, volk, dan is het, Hij is het. De welke is, was en blijft. En waartoe dient het dan voor de kerk dat er een God is? Die boven alles staat. U kunt geen haar verliezen. Zonder de wil gods. Man is dat nou niet te ver gezocht. Van wat is nou een haar? Ja, niets zeg je letterig en zelf op. Maar zo nou gaat. Die goddelijke voorzienigheid op aarde. Dat er geen mus van dak valt. En wat nou een mus? Wie telt dat dertje? Niemand. Er was nou een zwaluw. Ze zijn van God op de wereld gebracht en ze worden ook door Hem onderhouden. En als de kerk daar een indruk van ontvangt dat God nog ogen heeft voor een mus en nog aandacht heeft voor een zwaluw, dan moet ze zeggen, Heer. Wat zijt ge toch nederbuigend, nederbuigend, zelfs een mus uw aandacht heeft, dat zelfs een zwaar uw aandacht trekt, dat gij dezelfde onderhoudt. Dan krijgt de kerk een zoete indruk, dat ze zijn zo, en dat hij ze nooit boven vermogen verdrukken zal. Maar dat is altijd wanneer het leed genaakt, ze niet gans ter nederstotten. Een bevindelijke wetenschap geleden dat God leeft, dat is niet weinig. Een bevindelijke wetenschap dat God nooit geworden is, nooit gemaakt en nooit geschapen is. Een bevindelijke wetenschap dat het geen wat hij heden is, het was die morgen ook. En dat zal die overmorgen ook zijn. Er is in hem geen schaduw van verandering. Ik de Heer, worden niet veranderd. Als dat waar was dat dat komt. Dat er maar een enkele minuut wezensveranderingen, in God was. Dan viel de hele kerk uit het hart God. En uit het verbond en uit zijn woord. Dat was voor eeuwig verloren. Hoor. Voor eeuwig. Maar nu getuigd die ik de Heer worden niet veranderd. U verandert duizendmaal op een dag. Ja zelfs wel meer. Want als een mens en weinig. Gebracht wordt bij zijn gedachten. Dan word je moe van je denken. En dan word je moe van al die veranderingen in je gedachten. Dan is het zus. Dan is het zo. Dat je op slot moet zeggen. oh God wat een warnest is toch men het? Wat is men het toch een warnest. Maak toch mijn gang. Mijn treden. Is een nieuwe voeten in uw woord vast. Want wat hebt. Dat moet juist geleerd worden naar zijn opengebroken stad. Al wat in die grote wereld is, Eden, dat zit in de wereld van ons stad. Er is geen zonde in die grote wereld, of hier zit de wortel. Er is geen ongerechtigheid en geen vijandschap in die grote wereld, of hier heb je het in die kleine wereld van ons stad. De waarheid noemt het een overgebroken stad. En het is waar ook. Men zal minnigmaal. Wanneer die geroepen wordt om bij zijn hart een weinig te leven. Minnigmaal zijn hoofd omkeren. Maar de zonden keren mee vol. Je kan je van de ene zij wel op de andere zij werpen. Maar de zonden werpen zich mee om. Je hart keert met zich mee om zodat het niet zegt of hier links ligt of rechts. Het zonder gaat dat zonder door. Het is die mens levend En ook openbarend. Dat God die wereld geschapen en nog onderhoudt. Nooit zal hij de gouden teugels. Van het wereldbeheer uit zijn handen geven. Want zou hij dat heden geven. Dan denk ik niet dat er over tien minuten nog iets op aarde leven zal. Want als God zijn voorzienigheid onttrekt, dan stuikt de wereld in elkaar. Als hij zijn voorzienigheid onttrekt, dan lost de schepping zich op. Dan wordt de schepping ontbonden tot een eeuwig niet, waar ze eenmaal uit voortgebracht is. Dus zie hoe noodzakelijk op dat onderhouding van die schepping en als hij daar nou eens een oog voor mag ontvangen voor. Dat hij te werk zijn handen onderhoudt. Dan schep je een beetje moed in je moedeloosheid. Dan schep je weinig je hopen in je hopeloosheid. Dat hij die wereld daar bijna 6000 jaar gedragen heeft. En al zijn onverdraaglijkheid. Dan schep zo'n zonder moed. Zou dit mij nog kennen. Dan zou dit mij ook nog kennen dan zou hij die weet wat van zijn zal zijn te wachten, mensen hier verrassen, door zijn goddelijke daden, en daarom getuigt u ook, wat de wens heb je van een God, die alles geschapen nog onderhoudt, dat er niets geschieden kan, of God weet ervan, dat er niets plaats kan hebben, of hij heeft het voor u beschikt, dat er niets met u gebeuren kan, of hij heeft het voor u weggelegd. U wordt geleefd voor. Vanuit de diepte der nooit begonnen eeuwigheid wordt de ganse kerk geleefd, want daar legt het bestek, en daar legt het besluit. En de uitvoeringen derzelven die geschieden op aarde, God is. Den al wijzen God. Zijn verstand heeft geen einde. En zijn kennis is de allervolmaaktste kennis. Waar de kerk nooit mee geheiligd want in de hemel. Daar eten de uitverkoren engelen en de verloste kerk. Die eten daar eeuwig die kennis des Broodse, des Levendigen Gods. En dat is het brood der engelen, want aan die kennis van God komen ze nooit aan het einde en in klimmen, klimmen, klimmen eeuwig op in die oneindige kennis van God. En zullen nooit het einde van die oneindige kennis vinden, zodat God nieuw is en God nieuw blijft en nieuw zijn zal tot in de eeuwigheid. Maar waartoe dient dan dat we dat weten? Dat God, en schepper van alles en nog onderhoudt, opdat wij, in tegenspoed geduldig, en de weg naar de hemel, ligt niet anders, en die wordt niet anders. Je hoeft nooit te denken, dat er nog eens een andere weg komt. Nog eens een weg, waar de oude mens op mee kan. Nog een weg, waar plaats is voor de oude mens, die is er niet. Die moet alleen sterven dat de nieuwe straks God zal erven. Er is geen plaats op de weg naar de hemel voor spot en voorspel. Daar is geen plaats op de weg naar de hemel voor televisie en weet ik wat is meer. Hè? Er is op de weg naar de hemel niets anders als altijd maar weer door gekruist te worden dan hier aan. Gekruist te worden dan daar aan. Verdrukt te worden dan hier weer in. Want de weg naar de hemel is bezaaid met tranen, die is bezaaid met teleurstellingen. De weg naar de hemel is bezaaid met droefheid, met smatten. De weg naar de hemel daar het apostelen apostel in het span. Zij moeten, niet zijn kunnen, maar zij moeten. Door vele verdrukkingen heen gaan, maar waartoe nu die verdrukking? De schuld is toch betaald, de zonden zijn toch gebeurd. Christus heeft toch alle zaken verheffen tussen God en de zonde. God kan die zonden toch lieven zonder verlies van zijn recht, van zijn eer, zonder verlies. God kan die zonden toch aan zijn hart drukken. En zeggen ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. God kan toch zeggen tot zijn kerk. Met behalve van de glans zijn er goddelijke volmaakte eigenschappen. En ik heb u lief gehad met een eeuwige lief. Hij kan toch tot zijn kerk zeggen. Zonder dat hij iets van zijn majesteit verliest. Maar dezelfde des te meer openbaar. Wie zou beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene gods? God is het hier rechtvaardig, maakt wie is het hier doen En wat er verder in volgt? God kan toch zijn omgangen, zijn gunst en gemeenschap zodanig in het hart van zulke Verdoemenswaardige en ellendeling openbaren, dat ik getuigd, ik zie geen zonden in mijn jaart op geen overtredingen, in mijn Ik denk voor, als u een dat u op je zwartste bent, op je zwartste bent, geheel zwart, alleen zwart. Ga dan eens beleven, maar gij zijt schoon, mijn vriendinnen. En er is geen gebrek aan u. Dat zal het wonder der wonderen openbaren, maar kom. Die verdrukking, daar vraagt de kerk niet om, maar de zorg God voor. God zorgt voor gewenste ademoegeestelen. Hij zorgt voor de gewenste hongergeestelen. Hij zorgt voor gewenste dorst. Kortom, hij zorgt overal voor hij zorgt voor de ontdekking en voor de bedekking. Hij zorgt voor de donder van zijn wet En voor het zuizen van het zoete evangelie. Hij zorgt ervoor dat zijn kerk op aarde weten zal wat de hel is. En straks reizen naar een hemel der hemelen zonder hel. Hier hebben ze in zicht. En straks. Is hij voor eeuwig geblust. En te niet gedaan. De weg naar de hemel heeft Christus. Als een goddelijk artikel. In zijn woord opgenomen. En dat kan niet teruggenomen worden. Dat kan ook niet weggenomen worden dat goddelijke artikel dat je in de waarheid vindt dan gaan we de weg naar de hemel dan lees je vanavond het evangelie van Johannes 16 en daar staat in dat laatste vers 33 in de wereld zult gij hoor je, niet kunt gij maar zult gij, dat is een vaststelling dat is een vaststelling, daar wijkt God niet aan die wet is vaster dan de wet er meten in der meiden in de persoon. Eerste lenden, daarna verlossing en stuk de dankbaarheid, dan komen ze niet door. Sterd de dankbaarheid, dan neemt zijn een aanvang boven, dan gaat hij weer boven door. Zonder tussenpozingen. zonder tussenpozingen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Waar begint ze geestelijk? Waar God begint? Waar God een begin maakt in de zon, daar, daar beginnen de verdrukkingen. Want daar komt schuld, daar komt oordeel, daar komt de hel, daar komt de dood, daar komt de toren, daar komt het einde van je leven in zich. Waar God begint, daar begint de verdrukking. Je moet vele dingen gaan laten. Wat een ander me zegt: Ja maar dat kan toch wel. Dat is toch geen zonde. Maar dat mag toch wel. Die gij waar wel moet zeggen. Wil zeggen. En zal zeggen. De verdrukkingen gelieven. We hebben ze wel eens genoemd. Opvoedingsmiddelen. De kastijdingen. Ze worden gegeven tot een. Om zichzelf te leren kennen. Plat gezegd, om een hekel te krijgen aan jezelf. Om een walg te krijgen aan jezelf. Want God weet wel wat er in ons leeft, maar wij moeten ook weten. God weet wel dat we slecht zijn, maar wij moeten ook weten. God weet wel dat we hellelingen zijn, maar wij moeten ook weten. God weet het wel dat men we nergens verdubbelt voor, voor de zonde, maar wij moeten ook weten. God weet het wel dat men we vijanden van God zijn, maar wij moeten ook weten dat men we vijanden van God zijn. God weet het wel dat men we verloren liggen, maar wij moeten ook weten. Al dat uit die wetenschap in de weg der verdrukking, waarin die mens het minste geduld heeft, het minste. Je hebt gezongen van Aza. Waar was die man zijn geduld? Waar was die man zijn leidzaamheid? Waar was die man zijn onderwerping? Waar was zijn vereniging? Hij was met God. En met God doe niet eens. En ik geloof dan dat de smartelijkste oorlogen zijn, met God vechten, tegen God vechten, en dan zegt de waarheid, bij den verkeerden, betoond gij een worstelaar, dan worstelt God met die zondaar. en die zondaar daar worstelt met God, wie zal het verliezen, wie moet het verliezen, en wie zal het gaan verliezen, wanneer Jacob aan de Jabok een man worstelde met hem dan heeft God zich gewonnen gegeven met eerbied het gesproken God verloren en Jacob gewonnen, gij hebt uw worstelen gedragen God en de mensen gelieden dit is een stukje uit de waarachtige bedieningen des geestes van de verdrukkingen daar zal het vlees zich nooit onderwerpen. Het is al zo. Met de ziekte des lichaams ook in zijn kerk. Waarom moet ik dat nou hebben? Waarom moet dat nou weer bij mij zijn? Waarom gaat hij altijd vrij bij zo'n kind van God? Waarom heeft hij het veel makkelijker? Het lijkt me dat ik de zwaarste weg heb. Het lijkt me dat ik de smartelijkste weg heb. Waarom heeft die man een heel ander gezin als ik? Waarom gaat het daar heel anders dan bij mij? En al die twistingen, en al die tegensprekingen, die wil God horen en hij wil ze dragen. Hij wil ze dragen, en hij wil ze nog aanhoren. Maar zij zullen ervaren wat Canada van getuigt, die met een heer twisten, God zal over en donderen. Want geen vrede. Kan gevonden worden. in De onverenigdheid. Met een Goddes heen. Ik denk aan een vriend. In Klaaswa. Een man met opgeloste genade. En de dag golden is af. de rechter. Staat voor de deur. Een opgeloste zielen lopen en over zijn stam. Daar komt zijn zoon binnen, en die zegt: Vader, nou is vannacht de beste koe doodgegaan. Hij zegt: Ruimte maar op, want er zal nog wat mee gebeuren. De rechter staat voor de deur. En in datzelfde ogenblik brandt er een schuur met koren op in die tijd van meer dan 2700 gulden. En het leven op zijn stoel zitten. Zijn vader moet niet gaan kijken. Je zegt nee, je vader moet niks. Dat is een oordeelswaardig mens. Je moet blijven zitten. Maar dan kon hij van zijn stoel komen. En tenslotte komt die jongen weer. Hij zegt, vader, nou sta je eigen rijpaard te wachelen op zijn poten. Waar ik in ieder ogenblik neer? Hij komt nou toch eens even in de stad. Kom komt toch eens even in de stad. En dan gaat die man in de stal en dan grin ik dat paard, want dan hoort het sloppen van zijn baas. En dan valt die dood niet vlak voor zijn voeten. En dan valt die boer bovenop, Weet je, oh God, hier rijdt de man. Hier heb je de man die is op. Hier rijdt de man die het verzondigt. Doe met hem wat goed is, en uw wel. En als dat nou het einddoel. Van de kasteiden. Dan heb God zijn doel bereikt voor, Want hij kasteit niet uit lust tot kasteiden. Of uit lust tot vermaken. Maar hij moet die kerk hier. Tot haar nut kasteiden. Zodra je geholpen heeft. Dan ga je weer heen. En je moet weer teruggehouden. Voor de minnigmaal met slagen. minimaal met, met de roeden. Waarvan de waarheid zegt. Ik zal onder de roede doen doorgaan. Denk eens aan David. Als David dag aan dag. Voor zowel moet vluchten, Het is eigenlijk niet uit de oude. Als je elke dag die dood op je elke dag maar opgejaagd. Wat moedeloosheid. Wat hopeloosheid. maakt Gods kerk daarmee, Dan zit ze meenig in mijn kaart. Bidden helpt niet. En roepen help niet. Het is op God dood. Het is op God dood. Het is of hij een held is. En die verzaagd is. Die niet meer kan. Het is of hij een man is. Die slechts één keer om te vernachten. Maar in den donker. En dan weer heen gaan. Dan kunnen die verlatingen zo diep gaan. Zo diep gaan. Dat ik zie daar, daar, De beminde des in samen wel 27, als een gek mens leggen voor de poot. Als een mens waar een lieder was, hij kijkt die man is ook krankzinnig geworden. Zie die mannen ook zijn verstand verloren. En dat was daar. Ik weet het niet, ik weet het niet. Hoe diepte verlatingen kunnen gaan, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wel zo diep volk dat het waar. Als alle hoop mijn gans opvindt. En niemand zorgde voor me Heb gij mijn paard. En de zwaarste verdrukkingen zijn. Maar dat je niet aanvaard kan. En onze hoop moet wel maar leven. Al maar reizen. Als een eeuwig nee, daar is dit niet het waar. Of ben ik niet de mens die er zoveel van geleden. is. Ben ik niet een mens die zo'n diepe bevinding gaat? En de waarheid zegt in Psalm 19. Weer zo heren, niet? Wat En daar gebruik ik de kastijding op. En dan slaapt hij ze op plaatsen van de gevoeligste plaatsen, de pijnlijkste plaatsen. Hij slaapt ze op die plaatsen waar ze de smet van gewaar worden. En dat niet onder God te kunnen komen, is een plaats van de hel. Als ze in de hel de hel kon mijnen, was de hel geblust. Maar dat niet kunnen mijnen, dat dooddoem en waardigheid, dat is de hel in je hart Vecht maar. Het is net zoals je vecht tegen een hemel van geniet en een hart van ijzer. Je kan er niet doorkomen, Je kan er van een ene kant doorkomen. En hij het nou niet meer waard vindt dat hij doorkomt, dan komt hij van boven naar beneden. Het is altijd maar weer van boven naar beneden. Al dat ik hem tegenspoed geduldig. Dat wil niet zeggen, toe, maar. Laat maar gaan, die verdrukken kan toch niet anders. Komt toch niet anders. Dan gaan we ons zelf verzoenen met de omstandigheden. Leverage, ja, dat zou wel niet anders. We worden. Zelden wat horen. Laat het maar nemen. Dat wordt toch nooit anders. Dan verzoomt die mens zich met zijn eigen ellende. Dan verzoomt die mens zich door middel van de omstandigheden, met de omstandigheden, ja, laat me gaan. Kan toch niet veranderen. En dat is niks als onverschilligheid. Dat is niks als wederbastigheid, had niks. Want als ik het anders kon krijgen, deed ik het wel anders. En God doet het niet anders. En dan loopt hij tegen God aan. En God loopt tegen die mens aan. En in die vijandschap, waarin die een mens te branden in zijn eigen hel. Ik denk nog aan een vriend, de welke in zijn leven aan het aardappelen rooien was. Aan elke stoel aardappelen, allemaal kwart, allemaal rot, allemaal kwart. En dan moet je moed zo nodig hebben. Dan moet je moed zo nodig hebben voor je pacht. Dan moet je het zo nodig hebben voor je gezin. En maar weer een grote stoel van 15, 16 grote aard, Allemaal maar weer stuk. Allemaal maar weer kwaad, Allemaal maar weer kwijt. En tenslotte. Komt die man eens een goede stoel tegen. Allemaal goed. En toen sloeg de er met zijn spapen. Zeg, ja ik ook niet. allemaal kwaad. moet alles kwaad zijn. Daar heb je de mens van. Daar slaat hij naar God. En als God de dood er was, dan was er zeker in mijn leven al lang ging hoop niet geweest. Al lang al lang Dan worden ze bang van de vijandschappers, Ik denk nu maar aan deze weersgestelde die vlak achter ons lint. En hoe als snel doen het van de hemel alsof het januari was. En wat zeggen ze dan van binnen? Dan word ik bang. Hij oh kom God houdt dat hart er toch eens om. Houdt dat hart houd er toch eens om. Dan je, ja maar dat wordt nooit anders meer hoor. Dan moet je maar oprekken. Daar komt niks meer van daarin, Van geen mensen, van geen beest. En dan van het verbond. Dan zeggen ze, ja dat kan in Duitsland gehouden worden. Maar voor Nederland niet. Wat er dan in zo'n hart zijn gaat. Jok zegt in dat hoofdstuk 17. Spotters vernachten in. En bloekers. En vloek. En lastigheid. Ik wil het niet verder uitbreiden. Want ik kan daar het eind ook niet in vinden. Maar ik kan me er een weinig in denken dat de waarheid zegt. En ze zullen vloeken op hun koning. Als ze door de verdrukkingen zullen gaan. En dat is het werk. In de eeuwige rampzaligheid. Maar wat is geduldig zijn. Dat is een dadelijke onderwerping. En een dadelijke vereniging die verdrukking zowel kussen als de verrukking. Die roepen zowel omhelden als het verbond. En de slagen zowel omhelden als de genezen. Wat is geduld dat Daarvoor van die enige en eeuwige middelaar die daar aan een was bouwt gesprek. Daar vind je het geduld. En als je daar komt, volk bij je uitgevocht, hoor. Als je daar komt, dan ben je uitgevochten in je oorlog, Dan ga je wel zakken. Dan ga je wel zinken. Dan is ten eeuwige gewoon de nog verdrukt. Wordt. En nog waardig getuurd wordt om verdrukt worden. En denk aan de jongeren van Christus. Wanneer hun ruggen overgeslagen zijn. Door geestelingen en al dergelijke, Dan lees. Dat ze verblijd waren waardig gekeurd te worden om Christus willen geslaagd. Om Christus willen geweest. Om Christus willen geslagen en die mismaten smaten om de beelden der zon. Gelijk voor me gemaakt door. Het volk. Dat is niet te zoeken in de mens, maar dat vloeit uit de mens Jezus Christus. Dan zijn Paulus in dat week. De Corinth, dat twaalfde hoofdstuk. Getuigd die man die opgetrokken geweest was, tot in de derde hemel en in de hel terecht komt. En in de hel terecht komt. Een van die met vuisten sloeg. En hij sloeg hem op zijn aangezicht. Niet op zijn borst, hij kan nog wel een klap hebben. En niet op zijn rug, hij kan ook wel een klap hebben. Maar hij sloeg hem op zijn aangezicht. U en apostel, u bent een moordenaar van God en van Christus. en een moordenaar van zijn kerk u een apostel, u hebt ze geslagen, met schreefslagen, totdat ze ten laatste van de wanneer, Christus afgezworen hebben, u, u, een apostel, u bent niet handen als een beeld, voor de ganse kerk, en dan ziet hij zijn leven, is voorbijgaan, en dan hoort u ze schreeuwen, en dan hoort ze Christus afsleven, dan brengt het diep in zijn echte, geslagen, met vuist lagen en drie maal gebeden om de heren te dus zelf en die wilde wegnemen maar Paulus, je moet hem drie keer bidden je moet je hele leven lang bidden je moet net zo lang bidden Paulus dat je op de wereld bent je moet net zo lang bidden dat je op de aarde en in het lichaam wacht kijk vader zijn laatste snik was een gebed zijn laatste gebed was een laatste snikker en dan zegt hij rekent hem deze zonden niet daar Daarin zien geduldig geleden. Dat is een totale onderwerping. Zeg later lijden. Welke verdrukking dan ook. Met jezelf. Met je vrouw. Met je kinderen. Welke verdrukking. Dan is er geen verdrukking. Die met onderwerping. Niet afgeleefd. En onderwerping wil zeggen zwijgen. Zwijgen. achteraan komen. Ik las van een man die ging naar een leraar. En die vraagde aan die leraar. Dat zijn zoon op zijn school kwam. En wat hij dacht hem te gaan leren. En hij het eerste dat hij gaan leren is zwijgen. Dat moet hij eerst leren. En het tweede wat hij moet leren dat is spreken. Dat is het derde wat hij moet leren is. En dat zijn lessen. Die worden alleen door de heilige geest geleerd. Maar kom, is in geduldig en tegenspoed, en ene male, Een totale onmogelijkheid en een zoete van zelfsheid. Waarvan de apostel ook in is getuigd hem te volgen. Door alle noden, door alle smaak, door alle ellende. Dan zien ze op de overste lijf en op de verleiden des geloofs. En dan is die kruis nog nooit te zwaar geweest. En je verdrukken nooit te veel. Je moet eens denken dat Job een jaar lang, een jaar lang. Onder al die hol, die smaak, die verachting geleefd hebt. En een jaar is langer. Een jaar is langer. Elke dag donker. En elke dag geen zon. Ook in het innerlijke leven niet. Voorwaar, waar, daar staat de kerk menigmaal op het punt. Van omkomst. En geen doorkomen meer. In tegenspoed het is een goddelijke dag. En in voorspoed dan. Maar dat zou beter gaan. Dat zou makkelijker gaan. Dan heb jij het toch mee. Dan loopt toch alles vanzelf. Een dankbaar mens. Die is overal mee tevreden. Vandaag zijn er veel mensen. Die zeggen Ja. Ik kom dankbaarheid tekort. Maar wij hebben geen tekort aan dankbaarheid. Wij hebben heel geen dankbaarheid. Mensen niet. Ze mogen je open snijden van je tenen tot je hoofd heen, Maar er zal nooit geen gerecht die ware dankbaarheid in die verdoemelijke zon daar meer gevonden wordt. Nooit. Nooit. Maar ik wil wel een onderscheid stellen. Tussen dankbaarheid en tussen blij zijn. Ik was vanmorgen blij dat de zon zag, maar dat is nog geen dankbaar. Dankbaar geliefde, dat legt daar. Gods offers zijn een gans verbroken. En we slagen reeds dat is dankbaar. Dan leg je met je neus in stof. En dan alleen schiet over oh, Gods. Gans verbroken. Dat is een dankbaarheid. Je hebt Christus van Golf op gehad. Dat is een dankbaarheid die heeft Christus door zijn dood aangebracht. En dan zegt een apostel in dat stuk. De dankbaarheid, ik weet dat mijn verlosser leeft. Daar is een dankbaarheid. En David zegt er van wat zal ik met Gods gunsten overlui. En wat er verder volgt, daar hij de dankbaarheid. En dan maakt de dankbaarheid volkje minimaal stom. Stom. Heb genade je wel eens stom gemaakt, dat het niet meer zeggen komt. Dat wonder zo groot werd, dat het niet meer komen. Dan gaat de lofzang in stilheid uit de zalen hunne zetten, tot het heiligdom der goddelijke drieën. Daar maak genade je stom van het eeuwigheidswonder dat er vloeit van hem, waarvan de waarheid zich ziende, op de overste lijf van de verleiding des geluk, dankbaarheid verlieten, is een van de kostelijkste weldaden, die Christus voor zijn kerk verworgen, lees vers 51 en in zonder dat laatste versje, dankbaarheid, dan het leg je aan de zijde gods, en aan de zijde gods is alles dankbaar, aan de zijde gods is alles verenigd. Aan de zijde, God is alles lichtpunt. Dan kan je verliezen, je had genoeg over. Denk eens aan Job. Die man verloor een gezin van tien en hij hield een wijf over waar hij niet meer leven komt. En die moet blijven. Dat mens dat moet blijven. En dan lees ver van jou. Wanneer is een vrouw in dat tweede hoofdstuk, zegt man. Man, leg het er toch bij neer. Man, zoek toch je eigen. dit is toch geen leven. Dit is toch geen leven, man. Niets meer over, heel niets meer. Zo op de miste. Leg het er bij neer. Zevend God. Doe de afstand van God. Afstand van God. Zeg maar dat er geen God is, want als er een God was, dan kon dat zo niet gaan, met niet. Er is niemand die ooit zo geslagen had, dat was ik. Doet er maar afstand van. Doet er maar afstand van. En dan, geliefden, dan komt de wortel der zaken. Je komt helemaal onder uit de diepte. Ik zou wat zeggen, onder de hel vandaan. Die komt onder de hel vandaan. Dan zegt ook tot zijn vrouw gij spreekt. Als hij sopt in spreekt. Zouden wij het goede van God ontvangen. En het kwade. Ik zie daar de wortel. Der eeuwige liefde God. Die kan er niet uitgerukt worden. Die kan nooit weggerukt. Nee. Hij zal nog trachten met alles. We lezen een hooglied achter. Dat deze lieden is sterker dan de deur. En ze is schade dan het graf. En vele wateren zouden deze lieden kunnen uitlussen. Dan zeg ik wel. En niet alleen dit. Maar we roemen ook in de verdrukking. Dan gaan we God verhogen in al onze We Dan gaan we God verhogen in onze dagelijks leven. Dan gaan we God verhogen in ons dagelijks leven. Omdat dat de koninklijke weg omdat dat de weg is die God uitgedacht. Is. Volk het loopt er maar op. Om ons te kruisen. Onze wil te vernietigen. En onze en ik onder te brengen. Het gaat er maar over dat God alleen God zal zijn. En dat God alleen zijn volk samen te maken. Waarvan de kerk het zelf werkt. Hier ook in de onmogelijkheid. Want wel is het is. Dat er is een dadelijke bediening uit ontvangen. Is. Nog maar een beginsel. Dan is het nog maar in de begin. Maar dan strekt het geloof zich uit naar een plaats van eeuwige dankbaarheid. En dat is het laatste stuk, de dankbaarheid. Maar dat is het stuk wat de eeuwigheid verdurigt. Dat zal eeuwig, eeuwig eeuwig bewonderen. Daar leest je van in Openbaring 7. Wie zijn deze? Die daar staan voor een troon. Wie zijn ze? Van waar zijn ze gekomen? En dan getuigt de ouderling. Door de inspraak des Allerhoogsten. Deze zijn er. Komt het hoor. Die uit een grote verdrukking geweest zijn. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Dat staat er niet. Maar zij zijn gekomen. Uit. eruit uitvolk. Je laatste snik wordt nog verdrukken. De laatste snits niks nog verdrukken Maar dan zullen ze staan. En hem eeuwig geloven voor de smachtelijkste wegen, Voor je pijnlijkste wegen waar je hier zo van gedaan hebt. Zo. En zullen dan eeuwig zo doen. Heilig zijn ook op uw weet. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Met die kruisen waar je dagelijks mee vecht Waar je dagelijks mee vecht. En waar je vlees zich dagelijks tegen verzet. Dat hij nou juist nodig. Dat hij nou juist nodig. Als een doorn in je vlees. En het vlees onderwerpt zich aan de wet, God niet. Je zou het maar anders willen. En je kan het niet anders krijgen. Er zijn kruisen die wisselen op haar. En in die wisseling van die kruisen ontvangt de kerk weer eens moed. En een Frankrijk. maar er zijn kruisen die blijven, die blijven tot het laatste van uw leven. En dat zijn kruisen waar je enigste verlichting is, onderwerping. aanvaarding, volgen, achteraan, waarin de apostel zit. En dan houdt mijn hart vast, dan houdt mijn hart vast. En oh God, wat zijn we daar toch doorgaans verder? Wat zegt de Apostel in 2 Corinthians 12? Dat zijn kracht altijd in zwakheid volgt en nog meer. Dat hij een welbehagen ontvangen heeft in noden, in slagen. Dat hij een behagen gekregen heeft in zijn banden. Volk zie je de grootste genade, zie je de grootste overgave, o God je reddende, is het honger, het is het goed? is het koud, is, is het, koude, het is goed? Niet ziek zijn, het is het goed, maar gezond wezen, het is het goed, dat is jezelf een overleven, en jezelf een overleven, dan overleef je iets wat een apostel is, ik leef, Strijf niet meer ik. Dan doe je niet meer mee. En als dat mag zijn hier in zijn bevindsel. Daar strekken zich uit. Tot een eeuwige volmaakte volk. Je kan makkelijk proberen een ster van de hemel te trekken. Als de weg Gods anders te maken. Je kan proberen de leiding Gods. Tot een omleiding te gaan leggen. Maar God houdt zijn raad uit. En volvoert zijn raad. En zal dan aan elk van zijn kinderen vervuld Dat een igolijk zoon die in die vreugde zit. Hier rekent hij met zijn kerk aan. Straks gaan ze sterven. Is het schoon schrik gemaakt? Dan is het schoon van gemaakt. Dan heeft Christus hun schuld. Hun zonde en zonder en doorlijden geheiligd. Worden ze eeuwig heilig zonder weg. Het is de smalste weg, deze weg. Het is een weg waar altijd wat op te doen is. De ene dag dit, de andere dag dat. Dit. Ik hoorde is van een vriendin van mezelf. Ze Ik gun al mijn kinderen de hemel, best, maar de weg naar de hemel stond niet. De weg naar de hemel stond niet. Want als het zo dagen donker is, dan kan ik het mijn kinderen ineens gunnen. Dan zou ik ze de hemel wel gunnen. Maar dan moeten ze maar niet door zo weg waarin ik vergaan Dan altijd in de strijd, altijd op het zee. Ze zegt toch, het is voor mij nog vaak onhoudbaar, maar even later zei ze. Dat God mocht ze nemen en hij mocht ze door lijden heilen. Want je komt anders niet schoon Hij gebruikt de verdrukkingen maar om je verdoemeniswaardigheid te openbaren. En daar zal zij maar je Daar rust de, de, de moeite van. Daar houden de rijden Je kan het niet in denken. Daar is eenmaal los wezen En is eenmaal vrij wezen. Je zijt gevaarlijk net als een aangesloten in. Hij, hij gaat hem op, maar ziet er valt hij Hij probeert het nog eens, maar ziet er valt hij Zo is het vaak in het leven van de kerk. Zo zo mistig, zo licht, zo donker, zo belachelijk, zo mens, zo de hel en zo de hemel. Zo roep en zo zeven, zo verbergen en zo openbaar. Van een onveranderlijke doodstraf. Ik denk aan 1 Samuel 30. Wanneer David met zijn mannen de amalekieten kieten najaar, tot aan een breed wezen, dan starten. Dat met 200 mannen niet meer verder kon, die bleef staan. Die konden niet verder meer. Die bleven bij die beek liggen. En die waren zo moedig, zo moeder. Dat ze over de beek, de eeuw niet konden gaan. David gaat door, maar zij moeten blijven liggen. En dan leggen die mensen daar als verouderd vrouwen, afgekeurde soldaten. Nergens meer voor dienswaardig. Zo blijven ze achter. David weg. De kreetje en de pleetje weg. En daar leggen ze. Dat zelden van ons geworden. Nooit wat niet. Ach. Dat volk. Dat zegt wat vaak. En daar gaat nooit meer. Dat woord die nooit. Dat komt wat vaak voor. In het leven. En weet je wie er ook tussen twee haakjes. Een vriendin is van de kerk. Doorgaande echt. Extra, extra, kom ik kom, dan kom kom. Het leven van de kerk, dat gaat door zoveel dieptes, maar die 200 man, die blijven daar liggen. Ja. Ze zullen David nooit, nooit, meer. en dat woordje nooit meer. Dat trekt zo diep door, en men zegt wel eens: ik ben maar om de ik ben maar een natuurlijk mens. Dat zegt een mens wel eens makkelijk. Maar hij gaat beseffen. Hij gaat beseffen. Onbekeerd heen. Onbekeerd sterren. Is voor eeuwig onbekeerd lezen. Maar wat hebben deze 200? ontmoet? David, David is teruggekomen. David is teruggekomen. Weer over de Reenaar. David heeft nooit in veldslag verloren. Alleen is het voor verbatiesbaar geloofd. Maar een veldslag heeft hij nooit verloren. Alle veldslagen heeft hij verloren. En als hij daar weer terugkomt volgens, dan gaat hij naar die 200. Naar die 200 moedeloze. hopeloze, waardeloze mensen. Die menigmaal tegen elkaar gezegd hebben: we zullen hier wel moeten sterven. We zullen hier wel om moeten komen. Want er is voor ons nergens geen plaats. Wij zijn bezweken toen de strijd begon. En dan vraagt David naar een wedstrijd. Naar een wedstrijd. Dan vraagt David aan hen: hoe gaat het? Vrede zijn. En vrede zijn lief. En die mensen hebben geen woord teruggezet. Geen woord. Die hebben alleen maar aangebeden: Lof zij de God van Eker. De je aan het ergst En een mooi onthouden volk waar je wellicht vergeten zou. Als het op zijn droom als is, dan staat die gereed om te komen. Als je op je ontledigste ontdekt en er niks meer is als zonde, dan staat die gereed om zijn bloed binnen te komen. Als er niets meer is dan storm, vreemdschap en verborgenheid, dan staat bij de open en dezelfde deur open doen. En zeggen: Ziet je binnen? Ziet je binnen? En dan zult je met Maria heilig wegzinken en eeuwig drinken. En zeggen: Rabbon, ben je er toch? Ben je er nou toch? Zijt u er nou toch? Ik heb alles kwijtgesteld. Maar hij getuigt. Ik, de Heer, word niet en veranderd. En dan dat zoeken vervolgd er is nog nooit iemand uitgevallen. maar nou, dan wordt dat dus vernield. En als dat verbond vernield wordt. Dan wordt je dus hierbij vernield. In het eeuwige welbehagen wordt, En dan ziet achter u kruis. De kroon. Eeuwig bloeien. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Zegen uw woord. Aller de Heer Jezus beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te lopen uw kruis is het enigste kruis wat thuis bent uw kruis is het enigste kruis waaraan de deugde God zijn opgelegd het Enige kruis wat de hel op slot en de hemel opent. en van een rechter en vader en van een vertrouwend God en verzoend God. deerbaar, de Jezus, die waardig, zijt maar ook blij, om eeuwig oneedig al eeuwig bewonderd, geliefd en vereerd, al bekeer ons en onze kinderen en onze vaders en moeders. En oude van daar, wij zijn nog in het Heerde. Zou nog kennen, Zou nog kennen. En als u het doen wil. Dan zal het niet achterwege blijven. Want uw wil is de aanvuurder van al de deugden. Gods, om uw kerk zalig te maken. Amen. 85 versie. 85 ste psalmen, met derde zandert. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunst genoot van blijden troost en vrede. Wat er verder volgt in dat derde dun van de 85ste Psalm. te lezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Mat